Het is Radio 1, BNN, de overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom live vanuit het College Hotel te Amsterdam. Ja, elke avond interview ik iemand in een hotelkamer hier in het hotel... die even tot rust mag komen, even mag ontspannen. En vanavond hebben we iemand die, nou echt, wat is het? Ik denk een uur en tien minuten van het podium af is. Hij trad op in het De La Mar-Theater In ja, de meest succesvolle musical van dit moment. Het is ongelooflijk. En het is ook ongelooflijk de rol die hij speelt. Het is de music musical Zij gelooft in mij. Hij speelt de rol van André Hazes. U kent hem misschien ook van een uh, reclamespotje over energie. Maar hij is eigenlijk André Hazes. Ik heb het over Martijn Fischer. En hij staat hier achter de deur van kamer 101. Klop op de deur. Ja. Oh. ja. Bijzonder goede avond. Nou, wat leuk, zeg. Ik ben tot niet. Ja, ik zie het, joh. Ja ik, wou, ja, maar wat moet, ja, ik zie het. Maar wat zie ik allemaal bij jou? Zie ik André Hazels of niet? Ja, dat mag jij zeggen. Dat weet ik niet. Ik heb wel, uh, wel de omvang. Ik zeg het maar gewoon, uh, ik noem het bij de naam. <laughs> en ongeveer het formaat, ja. En toch ook de stem. Nou, dat hoop ik altijd, maar ik doe mijn best. Nou, ik werk er wel, uh, wel hard aan. Die stem, die moet. dat Amsterdamse, die moet toch een beetje... <laughs> nee, ik, ik, ik, ik was er net. En uh, ze hadden me al gewaarschuwd. Uh, maar het was echt het was zeer treffend. Zeer likend. Ja, ik, ik, ik neem het compliment aan ontvangst. Ik ja. vind het heel leuk dat je dat zegt. Uh, maar ik, ik zei net op de gang van... Nou, uh, volgens mij ben je net een uur en tien minuten van het podium af. Ja. Uh, hoe voel je je dan nu? Ja, ik, ik zit nu een beetje in de, in de fase van, van, van landen. We hebben het vandaag twee voorstellingen gespeeld. En uh, nou, die laatste voorstelling vond ik een hele leuke, omdat er ook, ook wat rumoeriger publiek was. Nou, nou, dat mag ik eigenlijk helemaal niet zeggen natuurlijk, want dat, daar zitten we in principe niet op te wachten. Maar het gekke is dat het toch een soort energie genereert die heel prettig is bij momenten. Dus nee, ik vond het vond, vond een hele leuke voorstelling. Dus ik ben ook wel een soort van, nou ja, euforisch kan ik het niet noemen, maar... Heel gelukkig eigenlijk en tevreden gewoon met hoe het, hoe het is gegaan vandaag. Ja, ja, dat is wel lachen, want eigenlijk de voorstelling begon voor mij al om, om, om half acht, toen ik de zaal inkwam. <laughs> Inderdaad, met dat rumoer en die mensen en ze hadden al een biertje op ja. en ze hadden er zin in en ze waren eigenlijk al aan het neuriën. Ja. Uh, hoe is dat voor jullie als theatermakers, dat je uh, zo'n publiek trekt? Ja, nou ja, dat is ook een beetje de zaterdagavond, dan hebben de mensen er echt heel erg veel zin in. En um, ja, dat, dat, dat, dat wisselt. Ja, ik, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb vroeger ook als jeugdtheater gedaan. Dat vond ik het ook altijd heel leuk als iedereen zich ermee moeide... Met, met het ding wat jij daar aan staat te doen. Ja, en in dit geval was het ook soms, soms dan... dan genereert het een bepaald soort energie die heel, heel prettig is. Dan zijn mensen eigenlijk heel betrokken. Ik bedoel, ze, ze doen eigenlijk niks wat de voorstelling in, uh, in de weg staat. Maar ze, je voelt gewoon dat ze zo'n zin in hebben... in, uh, in andere Hazes en, en in die voorstelling... En, uh, ze laten het dan echt op zich afkomen. En inderdaad, ja. met een slokje op soms. Ja, sommige <laughs> mensen waren echt aangeschoten. Maar echt... Uh, uh, ze voelden ook dat ze naar Andrea's gingen. Bijna ja. in zijn woonkamer gingen zitten. Dus ja. ze dachten, nou, dat is ja, bier en knakworsten. Ja, nou, die, die Hazes daar, daar... Op een of andere manier... Die man is zo geliefd. Dat, is, dat, is, dat, is, dat kan je, je bijna niet voorstellen. Ik bedoel, iedereen heeft gewoon zin in die man. En dit is, ja, zo ja, dat, dat vind ik iets heel ongrijpbaars. Dat vind ik heel bijzonder om mee te maken. Die, kijk... Die voorstelling is natuurlijk een succes omdat wij het goed doen... maar niet in de minste plaats over het onderwerp natuurlijk. Die man is zo ongelooflijk populair. Ja, en hoe dat, hoe dat nou zit, dat vind ik blijft voor mij een wonder. Volgens mij is dat ook omdat hij zo open is en zo eerlijk is. En alles is echt aan die man. Ja, dat is zo, ja, dat, wie heeft dat nou? Dat is uniek. Dat vind ik wel van, nou, dat, en, ja, daar hebben mensen behoefte aan, volgens mij. Uh, je zei net van, ja, ik moet nog een beetje landen, want uh, ja, je bent blij, je was uh, euforisch. Ja. Uh, uh, dat landen, hoe gaat dat dan in zijn werk? Als je afloopt, ben je Hazes dan kwijt? Of? Ja, jawel, dat, dat toch wel. Ik, ik, ik, soms, uh, dan praat ik nog wel een beetje Amsterdams na. <laughs> maar dan schiet ik later toch wel weer eerst in het beetje ABN en daarna toch wel weer in het Utrecht. Want daar kom ik uiteindelijk vandaan. Nee, ik, ik, ik, ik, als ik klaar ben met de voorstelling, drink ik vaak nog uh, één, uh, één biertje. Ik ga dat... direct uh, ook uh, bellen naar de Roomservice. Nou, want, dat ja, want het uh, ja, is een hele goede hint, maar vertel verder. Ja, want het zit kapot toch gewoon niet nou, ja. Ja, ja, ja. <laughs> um, ja, hoe zal ik het zeggen? Het, het is, ik, ik, meestal, dan, dan fiets ik naar mijn uh, parkeergarage, want Joop faciliteert voor mij een heel prettig parkeerplekje. En dan stap ik in... Uh, Joop van een, de Ende? Ja, Joop van de Ende. En, en dan stap ik in mijn... Uh, ik heb een Mercedes 380 sec uit... Goedemiddag, uh... oh. Ja, een goedenavond. U spreekt met uh, kamer uh, 101. Uh, wij willen heel graag... Ja, ik zit hier met uh, ja, de, de acteur uh, Martijn Fischer die eigenlijk uh, André Hazes is. Dus wat denk je dat wij willen drinken? Uh, waarschijnlijk twee blikjes bier. Uh, prima. Ik, uh, zie u er wel vier van. Uh, maak er maar vier van, <laughs> van zegt hij. Nou, ik, uh, ik zie u wel verschijnen. Prima. Ik kom aan mijn vier blikjes bier. Jo. <laughs> uh, dus, uh, uh, je hebt een prachtig mercedes Ja, aan ik hulp. heb een oude auto uit 1983... Uit, waar ik heel dol op ben... En, uh... Ja, dan ga ik daarin zitten en dan ga je luisteren. Ik had naar radio 1. ben <laughs> ik ben het ja, nieuws <laughs> alle ja, kanten Ja, dat, ja dat precies. En dan ja, naar rijd ik naar, naar waar ik woon en dan ga ik daar lekker gaan slapen. En de volgende dag moet er weer een voorstelling uit de, uit de mouw geschud worden. Maar zo land ik. Ik vind het altijd heel prettig om na een voorstelling. Ik vind, het fijn eigenlijk dat ik, ik bedoel, ik vind Amsterdam een fantastische stad. En uh, ik denk dat ik uiteindelijk ook wel een keer ga wonen. Maar uh, ik heb opgroeiende kinderen. Dus wat dat betreft vind ik het heel fijn om niet in zo'n stad te wonen. Dus dan rijd ik echt naar het platteland. En dan ga ik daar... Uh, ja, daar, daar, daar woon mijn gezin. Daar woon ik met mijn gezin. Dus dat is een hele andere energie. En dat vind ik, dat vind ik echt prettig. En dan ben je, als je daar aankomt, hazes kwijt. Ja. Ik heb die auto wel gekocht, die 83 sec. <lacht> toen ik hoorde dat ik dit ging spelen. <lacht> ik vond dat er enorm bij pas. Um... Je speelt hem nu sinds november. Of tenminste, in november zijn jullie in première gegaan. Ja. Daarvoor hadden jullie uh, veel try-outs. Ja. Goeie recensies. Ja. Uh, uitverkochte zalen. Nu geprolongeerd tot en met uh, augustus. Ja. Je moet opschieten, want volgens mij... vanaf juli zijn er al weinig kaarten ja, meer te krijgen. Dus het is echt een gek huis. Uh, ook het applaus achteraf. Wendt het het succes? Mm. Uh. Nou, wennen... Ik, ja, het is iets waar je enorm van geniet. Ik bedoel... Het is zo fijn als je zo'n voorstelling speelt. Ja, ik bedoel, we hebben een, een voorsprongetje inderdaad door, door die pers. Ja, weet je wat het is? Als je begint aan zo'n project, dan, dan is dat gewoon heel spannend. Want Hazes is van iedereen, maar ja, daar moet je dus heel respect voor mee omgaan. Want je kan het niet, je kan het niet een beetje nadoen, want dat pikken mensen helemaal niet. Ik bedoel, en dat snap ik ook. Dat is gewoon niet genoeg. Nou ja, en als je dan, als je dan uh, na een première dat soort pers krijgt, ja, dan word je natuurlijk... Dat is heel prettig, daar ontspan je in. En dan, nou, dan ga je die voorstellen. Eigenlijk na die, na die hysterie van, van, die, van die première en zo, dan, dan begint het echte werk, Dan ga je het spelen voor de mensen. En ja, als je dan voelt dat mensen er zo uh, verwarmd lopen, inderdaad, dat applaus, dat is, ja, dat, is, dat is heel overweldigend. Dat blijft ook wel overweldigend, moet ik zeggen. Hoor. Ik doe het niet voor het applaus, echt niet. Dat, dat klinkt, uh, klinkt nobeler dan ik ben. Maar um, ja. Het is namelijk heel leuk om toneel te spelen, want je, je bent elkaar heel erg aan het galen. Je bent heel goed, zo goed mogelijk aan het timen. En het toneelspelen is een heel leuk, heel leuk, leuk beroep. En uh, ja, goed, als je dat, dat applaus dan, dan krijgt, dan, dan voel je wel toch dat je. Ja, de, wat, wat, wat je mensen dan hebt gegeven, of wat ze eraan beleefd hebben. Of, ja, het is toch wel te gek, ja. En wat was de impact uh, op jou van uh, die, die enorme respons van het publiek, maar ook die recensies die zo. Ja. Uh, lovend waren. Uh, want ja, eigenlijk kwam je vanuit het niets plotseling... Oh, ik denk... Uh, oh, oh, ja. Ja, ja. Zal ik ja, naar even de, jouw deur lopen? Want het ja, is als je top. dat wil doen, want... Ja, <laughs> ik zit ja, net ik... op mijn gemak. <laughs> Goedenavond. Goedenavond. Dat is voor het eerst hè, dat wij uh, uit blik uh, drinken. Maar blik is er ook netjes? Ja, zeker. <laughs> uh, maar je moet het even uitleggen waarom, uh, waarom we blik krijgen. Ja, het is een groen blikje. <laughs> het is heel uh, goed uh, op temperatuur. Zal ik, hem, zal ik hem openmaken? Ik denk dat mensen dan wel kunnen raden wat erin zit. Dankjewel, uh, uh, Elmar. Dankjewel, Elmar. <coughs> Proost, Op jouw gezondheid. Nee, maar je moet even vertellen hoe het in de, uh, in de, in de voorstelling zit. In de voorstelling hebben we ook groene blikjes, maar daar zit gelukkig Cola Light in. Want dan zou ik het eind van de voorstelling niet halen. Laat staan. Ik heb nu 72 voorstellingen gespeeld. Ik denk dat ik nu al uh, zware Niel in die kliniek <laughs> had gezeten... als ik ze echt allemaal had opgedronken. Hoewel Cola Light ook niet echt gezond schijnen zijn, maar... Er wordt een hoop gesopen in die, in die voorstelling. Nou, het begint er ook mee, hè? Ja. ja het begint met. Uh... Het begint met. Uh... Ja, eigenlijk wel, hè? Daar, daar begint de voorstelling. Ja, het, het is ook de, uiteindelijk de druk waar uh, Hazes uh, aan kapot gaat. Ja, want wij zitten er wel heel grappig over te doen, maar inderdaad. Het is, het is, het is natuurlijk ook. Uh... Het is een heel dramatisch verhaal. En niet in de minste plaats omdat hij zich gewoon natuurlijk. Ja. Verschrikkelijk te buiten is gegaan aan, aan, aan, aan dat bier. En het schijnt, ik, ik, je hoort een heleboel verhalen over. En het schijnt dat hij suikerziekte had, waardoor hij dorst had. Nou, en waardoor hij veel, veel dronk. En dat is inderdaad vanaf, hij werd inderdaad, in de voorstelling wordt de tekst gezegd. Hij werd vanaf zijn achtste op, op een barkruk gezet. En dan kreeg hij gewoon piltjes te drinken al in de kroeg. Dat is natuurlijk een. Uh, hij, hij, hij zong al liedjes van, vanaf die leeftijd. En uh, het is er met de paplepel ingegoten. Het is, het, is, het is gewoon uh, huis ermee groot geworden met bieren. Uh, ja, en het was tegelijkertijd ook zijn einde. Het is heel, heel, heel pijnlijk eigenlijk. Het was een uh, ontbijt, zijn lunch en ja. zijn avondeten. Ja. Ja. Maar goed, zullen wij daar maar proosten ja, op, proost. uh, op het leven? Ja, ja. Ik ja. hou hem even dicht bij mijn microfoon. Ja. Daar komt hij. Oh, blijft een prettig geluid. Oh, proost. <lacht> ik ga ik ook doen. Dankjewel. Proost. <lacht> nou, dat is het eerste stukje Hazes, maar... Mm. Je had het, we hadden het net over het begin van de voorstelling... dat het eigenlijk begint met het openen van een blikje. Na de pauze uh, heb je al snel een moment dat Hazes in een hotel zit. Noordwijk. Ja. En dan uh, zingt hij een prachtig lied. Ja. Uh, je hoeft me niet te zeggen dat ik van je hou... Ja. Dat uh, is, vind ik een van de mooiste scènes. Echt ja. een van de meest ontroerende scènes. Ook omdat het een kleine scène is. Nu ja. zitten wij hier ook in een hotel. Ja. Schemerlampje, groot raam, <laughs> ja. blikje bier. Ja. Ik durf het bijna niet te vragen. Een betere een klein stukje kunnen zingen? Een betere romantiek is eigenlijk. Dat vind ik namelijk nou wel heel erg leuk. Dan <laughs> komt hij. Ik zit hier nu al uren. Door het raam kijk ik op straat. Ik weet dat jij niet komt. Maar ik heb hoop. Het regent en het druppels. Ik tel zul mijn ram. Ik kom niet ver, want steeds hoor ik jou nam. Dan mag je mij zingen? Het is koud zonder jou. Maar toch blijf ik je trouw. Ja, lieve mensen. Je hoeft me ja. niet te ja. zeggen. Dat, dat hè? Ja, ja, dat denk ik. Mooi man. Ja, dat kon die man zingen, hè? Schitterend. Nou ja, wat kan jij ook zingen? Nou ja, kijk, ik doe mijn best om het enigszins te benaderen. Maar ik bedoel, ik ben, ik ben in de basis toneelspeler... En, nou, ik, ik, ik, en dan een hele tijd niks. En dan uh, vind ik zingen heel leuk, vooral om te doen. Ja, dat merk ik wel. Dat ja, zie ik, wel, ik, ook wel ik zie jou ook wel genieten op het podium. Ja. Maar ja, het is toch uh, wat je zegt, Radio 1. Nieuws- en autoriteitenzender. <laughs> Groot in het nieuws was deze week uh, uh, Lance Armstrong... Oh. En, uh, en de EPO-affaire. Ja. Uh, hoe hou jij het vol? Want jij speelt <laughs> zes, zeven uh, voorstellingen. Zeven voorstellingen, soms acht. Per week? Ja. Hoe, zitten jullie ook aan de EPO? Zit jij aan de EPO? Nou, misschien zou dat best wel een hele goede optie zijn. Nee, nee ik, ik, ik, ik doe het gewoon op... Uh, ik vind het heel leuk om te doen. En dus, het kost energie, maar het geeft ook heel veel energie. En um, ja, ik bedoel, ik, heb, ik, ik, ik speel met Chantal Jans en ik speel met Harderwig Minus. En het zijn, zijn topactrices en dat is, ik, ik geniet er enorm van om met die, om met die, met die gieten. Nou, ik bedoel, dan, dan zie ik een heleboel mensen over het hoofd. Ik heb, ik heb echt hele leuke collega's. En we, ja, we maken elkaar uh, soms ook moeilijk op, de, op, de, op, op het toneel. en Dat is leuk. Dan, dan, dan ontregel je elkaar een beetje. En, en dat, houdt, dat, houdt, dat houdt je scherp. Dat is, ja, dat, dat maakt het ontzettend leuk om te doen. Want, want je moet proberen... Kijk, Ik geloof dat ik het nu 72 keer heb gespeeld. En ik heb me echt geen moment verveeld. Want ik hoor wel eens mensen zeggen... jeetje man, hoe doe je dat? Iedere avond hetzelfde stuk. Maar ja, dat is gewoon niet zo. Ik bedoel, er zitten mensen in die zaal... En, en, dat, en dat brengt iedere avond weer een hele andere sfeer met zich mee. En ja, natuurlijk, je speelt die scènes en die liedjes... en je weet wat er, wat, er, wat er komt op een goed moment. Maar ja, die moeten toch gewoon zo goed mogelijk spelen. En soms... Ben je iets aan het spelen, dan ontdek je dat het weer een hele andere betekenis heeft voor jou op dat moment. En dan hoop je dat dat, dat, dat ook in die zaal uh, uh, overkomt. Ja, dat, is, dat, is, dat is zo leuk om te doen. Ik heb een beetje een haat verhouding met, met toneelspelen. Want ik, ik, ik bedoel, het is helemaal niet nodig dat je dat doet. Het gaat nergens over natuurlijk. We, we bakken geen brood, of we bouwen geen muur, of geen huis. Maar het volk wil toch brood en spelen... Ja. Dus andere ja, mensen ja, ja. die uh, bakken brood, maar dat moet ook gespeeld worden. Maar het is niet voor niks brood en spelen. We hebben toch die, die, die, die, die Maslow-film... Uh, is, dat, is dat brood toch wel hoger aangeschreven dan het spelen. Maar ja, op een of andere manier is het toch wel de jus over de aardappels. Ja. Ik, ik weet het niet. Het is de... Gelukkig hebben mensen er behoefte aan. Ja. En ik vind dat we mij met deze voorstelling ook best wel een hele goede crossover hebben gemaakt. Het is eigenlijk muziektheater, maar musical liefhebbers die, uh, genieten er ook volop van. Het is heel prettig. Maar... Uh... Je zegt je geniet er enorm van, je haalt er veel energie uit. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, en daarom vroeg ik het ook. Van, ja, uh, gebruik je geen EPO, want het trekt natuurlijk ook een enorme wissel op je thuissituatie. Ja. Want je bent wel uh, zes avonden per week. Ben je er niet? Ja. Nee, dat is waar. Dat worden er binnenkort vijf. Want er komt iemand die op de, op de dinsdag mijn, uh, mijn rol ook ga, uh, gaat spelen. Wie? Mag ik niet zeggen. Oh. Dat mag wordt nog, nog groot aangekondigd, maar dat is echt dat is Oh, niet maar dit is een, een groot uh, acteur dan? Ja, het is echt een goed acteur. Ik ben ook echt heel blij dat hij het gaat doen. Want het moet iemand zijn die kan zingen en spelen... en enigszins het postuur heeft. Nou, dan mag jij raden verder wie het is. Ik mag het echt niet zeggen. Uh, Paul de Leeuw, René <laughs> Vroger. Nou, dat zijn wel goede opties. Uh, ja, ja, ik weet het ook niet. Maar wanneer uh, wordt het aangekondigd. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat duurt niet zo heel lang meer. Maar, maar is het een beroemde naam? Is de... Ja, het is wel een grote naam. Ja. Het is een grote naam en ook echt gewoon een heel goed acteur. En daar ben ik zo blij om. want ja, Ik heb het ding gemaakt samen met Ruud Wijsman en Chantal Jansen... en al die mensen waar, waar, waar we mee spelen. Hij Bruins, Doris, Doris Baat. Ja, het is toch een beetje van mij ook. Dus ik, ik, ik, ik vind het wel wennen dat iemand anders dat, dat die rol dan ook gaat spelen. Maar... Als dan iemand het moet spelen, ben ik heel blij dat hij het gaat wonen. Ja, ik, kan, ik mag het niet zeggen. Spijt me. Is hij veel groter dan jij bent? Uh, als acteur of als mens? Ja, als mens. <laughs> hij is er iets groter, ja. Jack Wouters? Nee. Nee? Nee. Nou, en als het hem wel was, zou je het niet zeggen. Nee. Zeker. dat klopt. Nou ja, in ieder geval... Uh, uh, uh, maar dan nog, dan ben je nog altijd vijf de uh, ja, avonden... Ja. Oh ja, die thuis situatie. Nou, inderdaad, ik ben mijn vrouw heel dankbaar, want die... Die zorgt ervoor dat mijn, uh, mijn zoontjes hier een dag uh, met een schone pyjama... en uh, frisgewassen haartjes in hun bed liggen. Ik doe het ook altijd graag. Hoor. Ik ben gek op mijn kinderen. En uh, ik ben ook echt wel een family man. Ik vind het heel leuk. Dus ik mis het ook wel een beetje. Dus dat is, dat is, wel, dat is wel de keerzijde, ja. ja. Ik zie mijn vrouw vooral ook zo weinig. Dat vind ik echt heel uh, ongezellig. Ja, en je, en je mist veel afspraak met haar. Ik neem aan dat zij wel eens een keer naar de film wil... of naar ja. een ander theaterstuk of feestjes, dat soort zaken. Ja. En dan ben je er gewoon nooit bij, want je hebt altijd s'avonds wat te doen. Ja. En hoe compenseer je dat? Ja, daar moeten we nog een vorm voor vinden. Dat, dat, dat, dat, dat lukt nog niet echt. Dus dat, dat is wel een dingetje, inderdaad. Maak je daar zorgen om? Nou. Ik, het is, het is, zij heeft ook een lange adem en ze snapt dat dit nu aan de hand is. En wat ook wel wel zo is. Kijk, zij werkt drieënhalve dag, dus we zien elkaar in het weekend en uh, op de woensdagmiddag en zo, weet je wat? Dus we, we, we spreken elkaar. Maar dan zit je toch heel vaak heel erg in de logistiek van het gezin, weet je Want een keer met jongetjes moeten naar judo en naar voetbal weet ik veel. Ze doen natuurlijk alles wat, wat hun hartje begeert, die kleine dondersteinen. En uh, ja, dus je bent ook, uh, dan ben je heel erg aan het faciliteren dat zij hun ding kunnen doen. En, uh, ja, je moet ook wel gewoon uh, elkaar af en toe in de armen kunnen nemen. Dat is gewoon zo. Maar nou, dat doen we dan een maandagavond. Luistert ze nu? Nee, ze slaapt, denk ik. Wat oh. is een beetje Oké. Okay. Hey, en en je, je, je kinderen? Volgens mij zijn ze zes en negen. Ja. Kennen die hazes? Weet je wat je wel. doet? <laughs> mijn oudste zoon pakt dan mijn telefoon af. En dan gaat hij uh, ook een beetje Amsterdamse volkszangerachtig uh, liedjes zingen. En dat doet hij dan voor, uh, voor Dredje en Rox. Dan ziet hij... Uh, ja, dit is iemand die heel veel van je houdt en dat is je vader, zingt hij dan. Deze was voor Drey, zegt hij dan. Ja, dan doet en hij en dat ook voor Rox zijn ook. de kinderen van de echte André, ja. ja. ja. Um, nee, is... ze, ze kennen het eigenlijk niet. Dus het is, het is voor, voor, voor, voor hun is nieuw. Ik ben het eigenlijk voor ze. Maar ze vinden het heel leuk. Ze, ze, ze, ze gaan ook af en toe mee en dan krijgen ze lekker... Er is een hele lieve kok in het Nieuwe Lamar. Die bakt dan friet voor ze, dus daar wordt ze ontzettend verwend. En zien ze de voorstelling dan ook? Nou, Ze hebben hem gezien een week voor de première. Ja, mijn oudste zoon is dan helemaal euforisch. En mijn jongste zoon die zegt dan van... Ah, ik vond het goed, papa. Die is heel nuchter eigenlijk. Die is, heel, die is iets minder uh, of die, ja, die is iets minder openlijk in zijn emoties. Maar die, ja, die... Ik weet het niet. Ze zijn heel anders en dat vind ik ook zo geweldig. Lijkt ze op jou? Uh, ja. In welke zin? Uh, nou, mijn oudste zoon lijkt ook fysiek heel erg op mij. Dat is ook een beetje een bonkertje. En, uh, en die heeft ook een beetje een... Uh, ja, die, die, zit al, die heeft een enorme fantasie. en Die, die zit ook op een vrije school. Want het, het lukt helemaal niet op, op een gewone school. Op de dorpsschool waarin wij wonen. Mijn oudste zoon, die, of mijn, mijn jongste zoontje, uh, die heet Frankie... Die, nou, die is eigenlijk heel probleemloos. Die, en dat is ook heerlijk. Dat is een heel... Uh, ja, een heel mak dat, dat kind gaat heel makkelijk... En mijn, ja, mijn oudste zoontje die is wat, uh, die, die moet een beetje, nu al echt een beetje knokken met het leven. Maar dat, dat doet hij heel goed. Ik ben ongelooflijk trots op allebei. Dat is echt waanzinnig. Kinderen is echt het beste wat je kan overkomen. Vind je? Ja, zeker. Ja, toch? zeker. Maar het grappige is natuurlijk dat jouw kinderen haast niet meer hebben meegemaakt. Die werden geboren toen... Nee. Uh... Hazes dood was. Dus het is een generatie zonder, zonder Hazes. En, uh, ik heb voor jou een plaat uitgekozen voor de mensen die uh, Hazes nog wel kennen. En misschien heimwee hebben naar Hazes. Ja. En niet alleen heimwee hebben naar hem. Maar misschien naar uh, vele andere uh, grote helden die ons uh, ontvallen zijn. Dus zet je koptelefoon ja. op. Wij gaan, gaan luisteren. Als ik wacht Als ik me haast Als ik druk ben Of als ik me verveel Ik weet niet wat het is Ik weet ook niet hoe ik er kom. Maar meestal als ik zing Of piano speel is er zo'n mooi vertrouwd gevoel, iets dat ik herken, ik weet het wel, het is er niet, dat ik het ben, noem het heimwee, ik noem het heimwee. laatste glaas, elke dronk er een, op het leven, op ons en op een ieder die er was. Elke toast 'n lied om door te geven het is een mooi vertrouwd verdriet. En het zingt door alles heen. We weten wel, het is er niet. En wij zijn het alleen. Noem het heimwee. Wij noemen het heimwee. van uh, Paul de Munnik en uh, Maarten van uh, Roosendaal. En dat draaide ik uh, voor Martijn Fischer... de vertolker van uh, André Hazes. En ja, André Hazes hij is niet meer onder ons... maar jij komt het dichtst bij. En jij vertolkt dan toch een beetje de heimwee die wij hebben naar hem. De heimwee die wij hebben naar de hemel. Zie je dat ook zo? Uh, nou, ik doe het gewoon. Nou, ik, ja, dat, dat, dat is mooi gezegd, maar ik... De heimwee... Nee, die, die, dat is... Dat is wat andere mensen voelen. Ik moet het echt gewoon... zo secuur mogelijk... construeren, die rol. En er zo dichtbij mogelijk komen. En recht doen aan wie hij was, eigenlijk. Want heel veel van de toeschouwers... ook vanavond weer in de zaal, hebben naar haar ja. is, en jij komt er dichtstbij. Ja. Hoe moeilijk is dat voor jou om... Uh, ja, dat gevoel in te lossen... van de mensen die in de zaal zitten? Nou, dat... dat uh... Het gekke is dat... Kijk, ik... ik... Ik speel die man en ik, en ik, uh, en ik kopieer facetten van wat, ik, wat iedereen van hem kent. En, maar ik blijf het zelf. En als je... Dat, ja, dat klinkt heel ingewikkeld, maar... Uh, ja uh, um, doord, Doordat je het ook zelf blijft... En, en, en, maar wel probeert zo dicht mogelijk uh, bij te komen... doordat de, je de dingen speelt die, die hem zo herkenbaar maken... Uh, Pikken mensen het, denk ik. Snap je wat ik bedoel? <laughs> ik zeg het heel, heel ingewikkeld. Hè? Ja, nee, nee. De, misschien moeten we dan een vergelijking maken met wat je vroeger had. De soundmix show. En dan ja. proberen mensen zo goed mogelijk bij hun uh, idool te komen. Ja, en dat is het niet. Nee. Nee, nee, nee. nee. Uh, kijk, als je dat doet, dan, dan, dan, dan, red je het niet mee. dan red je het niet mee. Dus je moet, ja, je moet, het, het moet een combinatie zijn van wie, wie ik ben en wie Hazes is. En, en, en dat moet je samenvoegen. En dan, en dan kom je een heel eind... En waarom klopt dat bij jou? Nou, ik denk dat we... Ja, we hebben de uiterlijke kenmerken van elkaar. En ik denk dat we ook... Uh, we zijn echt totaal andere kerels, denk ik. Maar er zijn, we hebben ook overeenkomstigheden. En, en, en, ik denk, ja, en, en die probeer ik uh, te, te tonen. Dus ja, ik, ik laat dan dingen van mezelf zien, eigenlijk... Ja, en dat, en dat komt overeen met wie hij was. Ik bedoel, ja, we lijken op elkaar in de, in de basis. Want je had het uh, in het begin van het gesprek over de, de kracht van Hazels... wat ook in de openheid lag. Ja. Uh, dat, dat heb jij ook. Nou, ik, vind, ik, ik, ik ben wel iets minder open dan hij. Maar hij, de manier waarop hij contact maakte, ja, dat herken ik wel. Ik vind, ik vind het ook heel leuk om... Ik bedoel, ja, als je die documentaire ziet van John Appel, hoe die dan... Eigenlijk met iedereen, want hij, speel, hij zingt op een, op het, op een studentenkoor... En, en daar kan hij het met iedereen vinden. Iedereen loopt met hem weg. Iedereen wordt gelukkig van hem. En hij zingt in de, in de, in de Amsterdamse kroegen... waar iedereen gelukkig van hem moet. Dus hij kan met iedereen. Het is een sociaal uh, wezen. En uh, ik, ik, dat heb ik ook wel een beetje. Ik, ik vind het ook leuk om... Met, ik ben altijd geïnteresseerd in mensen... En, en ik vind het leuk om contact te maken. En mijn vrouw wordt er soms zelfs <laughs> doodziek van. <laughs> en mijn zoontjes ook. Die denken, ha, nou is je smoel en loopt nou eens door. We moeten boodschappen doen. Ja, Hoe maar, gaat dat dan in de supermarkt, als jij daar rondloopt? Ja, dat, ja, dan, dan, dan, ja, dan, dan, dan lul ik met iedereen. <laughs> dat is, dat is, ik, ik vind dat heel leuk, ik geniet daar enorm van. Ik ben ook een sociaal dier. En maar kloppen ze dan ook op, op je schouders? Of van hé, hey, ik heb je gezien, jij bent de hazes. Ja, nou, maar dat is in Amsterdam. Als ik, ik, ik, laatst moest ik uh, een cadeautje kopen voor iemand... liep ik over de Leidse straat en dan ja, doe je een half uur langer over. <laughs> Als je van de ene... Ja, dat, dat is, als je van het spui naar, naar het Leidseplein plein loopt, dat doe je een half uur la langer over. Dat wat is, vertellen mensen dan tegen je? Nou, dat, die, die, die, die, die vertellen dat ze. of dat ze gaan komen naar de musical. of dat ze het gezien hebben, wat ze eraan beleefd hebben. En, uh, vaak komen ook verhalen voorbij uh, van mensen die, die. Dat is ook zo ongelooflijk. Ik kom zoveel mensen tegen die ooit havens ontmoet hebben die iets mee hebben gemaakt met hem, die met pech stonden... en dat uh, Hazen stopte om, uh, weet ik veel wat, te helpen of te helpen. Ja, echt maar. Je kan het krijgen. Of er zijn mensen die hebben met hem aan de bar gezeten natuurlijk... in de Plashoeven. of... Maar dan gaat het dus altijd over haast het gaat nooit over jou. Nee, nou ja, ik, dat, dat, dat is... Dat komt weer de job, zeg maar zeggen. Ja, dat is waar. Right. Maar is het dat niet vervelend? Nee. Zo, je bent toch een mens? Je, hebt je, ook, je, je bent geen hazes, je bent een ander type. Je hebt je uh, ja. eigen geschiedenis opgebouwd. Ja. ja, ik vind dat... Nee, nee, kijk, mensen kennen me van, van, van dit. En van, van die reclames. En ik, heb, ik speel 15 jaar toneel. Ja, dan gaan natuurlijk heel weinig mensen naar toneel kijken. Dat is heel pijnlijk, maar dat is wel zo. En ik heb, ik heb altijd hele leuke dingen gedaan. Ik heb hele leuke voorstellingen gespeeld en... Uh, met hele leuke mensen, maar ja, daar komen gewoon veel minder mensen. Dit heeft een enorme exposure. Als Joop vindt dat jij behoefte gaat worden, dan gebeurt het ook. Jop van, van Meneer van Nehende, moeten we zeggen. Ja, precies. Nee, en, en, en, en, ja, dus dat overkomt je dan een eindje aan. Dat is wel bijzonder. En jij speelde veel kindervoorstellingen. Ja, ook. Okay. Daar ben ik mee begonnen. En uh, kindervoorstellingen hebben een enorme kracht. Want kinderen hebben ook een enorme fantasie en die worden ja. daarin geprikkeld. Er ja. zitten in deze voorstelling ook uh, kindervoorstelling elementen Mm. Nou, in, ja weet ik eigenlijk niet. Dat vind ik een moeilijke. Het is, nee, ik, ik denk zelfs dat je, als je het omkeert, dat, dat je, als je voor kinderen toneel maakt... dat je ook niet heel erg uh, voor kinderen toneel maakt. Nee, moet ik, maken. ik moet het eigenlijk anders zeggen. Soms zijn de teksten van Hazes kinderlijk eenvoudig. Ja. En dat is misschien ook de kracht van ja. zijn Absoluut. Uh, vertolkingen ja. van zijn liederen. Ja. ja. En is dat ook misschien wat deze musical zo uh, impactvol maakt? Um, ja, maar het is ook wel heel veel meer dan alleen de teksten van Hazes, deze musical. Want het zijn vooral de teksten ook van uh, Kees Prins en Frank Ketelaar. Die gewoon echt het leven van deze mensen uh, hebben beschreven, op een goede manier. En inderdaad gelardeerd met die liedjes uh, van Hazes. Hele mooie arrangementen. Uh, gemaakt door J.B. Meijer en Jeroen Slijver. Dat die hebben, die hebben, zijn de muzikanten. Uh, J.B. Meijer dit is de gitarist van De Dijk. Die produceert heel veel platen. En, uh, je, en Jeroen Slijver is onze dirigent, dus de pianist. En die, die stuurt onze band aan. Um, die liedjes zitten erin. En zelfs die liedjes zijn al wel... Een, ja, die zijn echt veranderd op een, op een, vind ik, hele goede manier. Ze zijn uitgegaan van dat, uh, dat Hazes Hield heel erg van de blues en, um, en, en uh, ze, ze, hun arrangementen zijn een beetje richting de blues. En ook een beetje Tom Waits-achtig. zijn iets uitgekleed, iets minder uh, uh, geproduceerd klinkt het. Het klinkt heel... Uh, ja, echt als een beentje. En Hazes' leven was natuurlijk ook de blues. Ja. Hij heeft één bluesplaat gemaakt toen hij 50 werd. Dit is wat ik wil, heet die plaat volgens mij. En uh, er spelen allemaal echte Nederlandse blueslegendes op mee. En het gekke is dat... dat Nooit is aangeslagen. vind ik zo, vind ik, vind ik zo jammer voor mij. He. Nee, We hebben het over de kracht van, van, van, van, van deze voorstellingen. En ja. dat, dat zijn inderdaad de teksten van Hazes. Ja. Dat zijn ook de teksten uh, uh, uh, van de schrijvers. en ja. De arrangementen. En zeker ook het spel van, uh, van Chantal Jansen en van jou. Ja. Um, maar de essentie is toch het leven van Hazes zelf. Ja. Ja. En waarom is dat zo krachtig? Waarom beklijft dat zo? Het is eigenlijk heel treurig namelijk. Ja, het is een heel romantisch verhaal over een heel gewoon mens. Volgens mij is dat wat heel veel mensen aanspreekt. Ik bedoel, het is de het is, het is, het is guy next door, maar het is wel de dramatiek van een, van een, van een, van een, van een popheld. Uh, het, het is een kleine Griekse tragedie. Ja, het, is, het is gewoon. Het is, het is inderdaad een heel tragisch verhaal. Ik bedoel, uh, Rachel Hazels heeft er alles aan gedaan om hem uh, ja, in het spoor te houden. En, uh, het is er toch ontglipt, helaas. Ja, veel mensen denken altijd bij Hazus aan het feest. Hè? De, de, de concerten in het Olympisch stadion. Ja. Of het nou, maakt niet uit wat je net vertelde bij, op, op studentenverenigingen. Ja. Of nog altijd uh, als ze me in de, in de kroeg draaien. Ja. Dat gaat eraf. Ja. Nog steeds uh, hè? Als ze die muziek opzetten, worden mensen gek. En maar zijn leven was geen feest. Nou ja, ik weet het niet, ja, ook wel, denk je niet? Ja, het, is, het is treurig afgelopen. Ja, maar... Jij heb, jij hebt helemaal uh, jij zit in Haas. Ja. Jij hebt je er enorm in verdiept. Ja. Dus nou ja. jij moet het vertellen. Nee, het is waar. Nou ja, goed, kijk, hij, ik, ik denk dat zijn leven enerzijds een enorm feest is geweest. Hij heeft het, hij heeft het heel erg gevierd. Maar ja, hij heeft, het, hij heeft een hele ingewikkelde jeugd gehad. Dus hij was ontzettend op zoek naar erkenning, denk ik. En, uh, en uh, die heeft hij denk ik ook wel gevonden. Maar op, ge op, op een gekke manier is het, is het nooit genoeg geweest of zo voor hem. Ik denk dat daar, daar die drank ook... Uh, dat hij heeft getracht daar invulling aan te geven... door, die, door, door dat drinken. Ja, en, en mensen raken daar gewoon keihard verslaafd aan, blijkt. En die gaan er gewoon heel verschrikkelijk aan kapot. En uh, ja, hij is echt jong doodgegaan. En het gek is, ja, dat, dat, dat klinkt heel gek... maar dat is voor het verhaal natuurlijk geen... weet je wel, dat, daarom is, daar zit ook een heel groot stuk romantiek in. Toch iemand die zo gevierd was... En, ja, dat zelf toch eigenlijk niet echt genoeg gevoeld heeft. En, en ja, toch ja, er niet in is geslaagd om, uh, om, om daarvan te genieten... maar toch, toch die, ja, de, de, de zelfkant heeft, heeft hem te pakken genomen. Jij hebt je helemaal ingeleefd, heen Nazus? Nou, ik, ja, ingeleefd. Althans, ik heb hem heel erg bestudeerd. En, maar ook veel gelezen over hem, veel bekeken. Hoe, hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ben, ik heb in Utrecht op de toneelschool gezeten. En um, daar doe ik niet zozeer aan... Of daar, heb ik, daar leer je niet je in te leven... als wel heel erg goed te kijken naar... Wat, uh, hoe beweegt iemand? En hoe, uh, waar zit zijn humor? En, dus je kijkt eigenlijk... als je het heel vaak zou zeggen... naar de dynamiek van iemand. Hoe, hoe beweegt iemand? Hoe, hoe zit hij in elkaar? En, en, en, en, en, en ik ben heel veel de YouTube-filmpjes aan het, uh, gaan kijken. En... Uh, uh, ja, daar, ik, ik heb voor mezelf een soort van pakketje gemaakt. Van wat nou de, de meest pakkende eigenschappen van die man zijn. Ja, en, die, en die speel ik. En, die speel ik. en, en, en op die manier. En, en als je dat heel precies doet, ja, dan, dan, dan, dan krijg je echt, ja, dan is het resultaat dat je, dat je er echt op gaat lijken en dat het lukt. En dat is wel leuk hoor. Het is een hele leuke puzzel. Ja, en ik bedoel, dat is, dat is hoe iemand beweegt, hoe iemand zingt, zijn timing in zijn spreken, maar ook in zijn zingen natuurlijk. Dat, is, dat zijn twee aparte dingen die met elkaar te maken hebben. Het geluid dat iemand voorbrengt, is dat eigenlijk. En, um, en uh, ja, hoe iemand reageert uh, ja, in specifieke situaties. Hij was voor zijn band geen milde bandleider, hij was heel streng. En laten we een klein stukje naar mijn luisteren. Ja, ja, graag, ja. Ja, ja, we moeten toch een stukje ze ja. uh, laten horen. Hier zet je koptelefoon ja, op. Ik blijf echt alleen. Nou ja, ik, ik, ik, ik, wat ik nu bijvoorbeeld hoor is dat in de, in de voorstelling... Is, is dit nummer komt ook voor. En uh, dat is bij ons iets, uh, iets sneller. Dat, dat, dat heeft het nodig in de voorstelling. Ja, en wat ik, ik, ik luister naar... Uh, ik, als ik dit hoor, dan hoor je, de, de, de, de, de, je hoort gewoon de pijn, je hoort de, de blues. Je hoort, het is soulmuziek, maar dan in het Nederlands gezongen. Ja. Nou, we hebben ook uh, hoe, hoe, hoe het vertolkt wordt in de musical. Heel klein stukje ah, ervan. Zijn. Dus we gaan even ja, luisteren ja. aan jou in de musical met hetzelfde nummer. <laughs> Ik blijf echt alleen, ja, echt alleen. Geen gezeur meer aan mijn kop. Ach, rond nu maar ook met bloed. Zweet en rado. Zet ik rock, hier maar op. Wat is nou het grote verschil tussen de hazesversie versie en eigenlijk jouw versie? Jeetje, ja, nou ja, ik, het, nou ja, je hoort, het is sneller. En het is, je hoort meer, uh, het is minder geproduceerd. Je hoort echt een, bij ons, dat, dat vind ik wel heel... Ja, ja Hazes, gewoon Hazes. En dit is, dit is, dit is, iets, uh, ja, het is iets meer rock'n'roll. Ja. En je zei net, Hazes is sol. Ja. Kan je dat uitleggen? Ja, het is, het, is, het is de schreeuw van binnenuit. Je hoort zo de pijn in zijn stem. Je hoort zo... Nou ja, echt die behoefte om, om, uh, om liefgevonden te worden. Ja, dat, dat, dat als je naar stel Burke een luistert of naar uh, Otis Redding... dan hoor je je hetzelfde eigens. Is... En heb jij dat ook? Ik je, bedoel, je bent acteur. Ja. Wil je ook geliefd worden? Ja, dat is denk ik voor heel veel acteurs een, een drijfveer. Ja, ja ik, denk, ik denk het wel. Ik zal er heel eerlijk in zijn. Maar weet je wat het is? Er zijn zoveel aspecten aan toneelspelen die het leuk maken. Ik bedoel, dit is er een aspect van. En dat is inderdaad, weet je wel, dat applaus wat erbij. Nee, maar ik lees natuurlijk interviews van jou. En dan ben je ook heel bescheiden. Dat vind je dit nu heel leuk om te doen. Maar dan, uh, als mensen dan vragen, van, ja, wat ga je hierna dan doen? En uh, uh, mensen schrijven ook over jou. Je bent de grootste musical-revelatie van de afgelopen vijf jaar. En ja, het, het, het, ja... Ik heb niet het idee dat het bij jou heel erg aankomt. Nee, want dat, je, dat, dat is heel erg hoe mensen naar, naar, naar mij kijken. Dat is helemaal niet hoe ik mezelf zie. Ik, ik, ik bedoel, ik vind het geweldig om dit mee te maken. En ik vind, maar ik, ik, ik bedoel, ja, dat is ook omdat dingen zo samenkomen. Omdat ik op hazels lijken. Nee, maar goed, je bent acteur en je wil dus blijkbaar geliefd worden. Waarom kan je dat niet absorberen? <lacht> ja, dat absorbeer je ook wel. Ik bedoel, er komt heel veel erkenning uit. Ik bedoel, die erkenning, daar geniet ik heus wel van. En dat is, vind ik, ook, ik bedoel, zo'n hoofdrol spelen... ik heb altijd een beetje tweede garnituur gespeeld... achter hele leuke andere acteurs. En dat, ja, daar had ik me al lang in geschikt in die rol. Dat vond ik geweldig. Dat vond ik ook heel leuk. Het gaat namelijk ook heel erg om dat lol maken op die vloer... voor dat publiek die daar getuigen van zijn. Nou ja, en, en ja, ik moet zeggen... het, zo, die, het spelen van zo'n hoofdrol... Dat, ja, dat, dat, dat is wel... Ja, dat is toch wel gewoon fantastisch. Ik zeg, ik zeg het maar gewoon eerlijk. Ja. Dus kan je nooit meer terug. Dan kan je niet meer naar die B-garnituur. Nou, toch wel. Erwaardig? Ja, jawel, joh. Jawel. Dat, dat, dat is... Wat wil je? Ik zou het niet weten. Kom op. Ik, ik wil lol maken. En ook heel gewone dingen doen. Ik wil mijn kinderen gelukkig zien groot worden. Nee, dat begrijp even, ik. Dat... even. je hebt nu een prachtige rol. Een, een, een, een, een triple A rol <laughs> in, een, in een triple A musical over André Hazes. Nou, wat hierna? Ja, mensen vragen wel eens van wat zou, je, wat, wat zou je nog echt willen spelen in je leven? Nou, ik, ik wil graag spelen wat er op mijn weg komt. Maar dit ook, dit komt op mijn weg. En dat komt omdat er zoveel dingen samenvallen. Omdat je kan spelen, zingen en dat je erop lijkt. Nou, dan is het goed om het te doen. Nou, ja, ik, ik, ik, ik, ik, nou de Hamlet, dat zal maar niet uh, gebeuren. Ja. Ja, het hey. kan als je er een hele gekke, freaky uh, versie van wil maken. Nee, maar ik, echt waar, ik kan me niets bedenken. Ik, een grote film bijvoorbeeld, nou, het lijkt me ook heel vermoeiend. Denk je niet? Dan ben je, je nog ja, ik ben ook best wel luien. ja Nou ja, kijk, als, als je zoiets bij de kop pakt... Dan, dan heeft het zo mijn interesse, dan duik ik er helemaal in. Maar het, toen ik hoorde dat ik dit ging worden... dacht ik ook wel een beetje... oh mijn god, moet ik het echt gaan doen. Als je het wordt, dan denk je... ja, te gek, ik ga dat doen. En dan moet je het ook echt gaan doen. En dan, ja, dan ben ik ook wel... Uh, ben best wel luier. Ja, misschien ben misschien lijkt je op dat moment ook wel op hazels. Want op het einde... Uh, als Hazes in de kist ligt, dan stapt Chantal Jansen naar voren... en dan houdt ze die prachtige monoloog, ja. die toespraak. En dan zegt ze van, ja, Hazes leefde enorm in het nu... en vooral Hazes vierde gewoon het leven. Ja. En vooral dat nu en het leven vieren, dat is dus ook wat jij doet. En niet vooruitkijken, gewoon hier zijn en het beste ervan maken. Ja. Ik, ik, ik, ik kan het niet, ik weet het niet. Ik kan niet plannen of... Uh... Ik, ik geloof ook niet zo in ambitie, het brengt je niet zoveel. Mensen moeten het in jou zien. In, in, uh, je kan me je kan van alles willen in je leven, maar uh, het moet ook gewoon op jou afkomen, toch? Ja, maar ambitie kan toch ook mooi zijn? De lat hoger leggen. Wel, zeker. Maar er zijn bijvoorbeeld beroepen waar, je dat, uh, waar dat concreter is als je een sporter bent en uh, je, be, je rent een bepaalde tijd en een bepaalde tijd. Houd be toch op man, jij werd uh, hazes en je bent allemaal YouTube-filmpjes gaan kijken. Je bent je gaan uh, uh, helemaal gaan verdienen. Ja, dat is toch dat is ook waar. ambitie? Het is namelijk ambitie om zo goed mogelijk hasus te zijn. Ja, jawel. dat is waar. Dat is waar. D dat is waar. En, en, en maar, ja, dat is heel leuk om te doen. <laughs> dus misschien ben ik dan, ja, op dat vlak wel ambitieus. Alleen, ja. ik zou me niet kunnen bedenken... wat de toekomst mij zou moeten brengen. Geen idee. En terug naar het B-garnituur... met alle liefde. Echt waar. Want ik speelde namelijk... Kijk, ik bijvoorbeeld Als je voor, wel lol hebt dus. Ja, echt waar. Dat is, dat is het criterium. Ik, ik bedoel, ik, ik, ik heb... Uh, voordat ik hier ging spelen... speel ik bij Ocater een hele leuke rol. En... Bij de Utrechtse Spelen met Loes, Luca, Chitske Reininga, Peter Blok. Allemaal te gekke acteurs waar je heel veel van kan leren... en waar je ontzettend veel lol mee kan hebben. Nou, ik heb ook lol, want ik weet welke plaat jij hebt uitgekozen voor mij. Juist. Uh, maar dan, uh, laten we daar dan uh, dat uh, tweede blikje <laughs> bier ook bij ja. openmaken. Ja. Maar dan ga jij mij uitleggen welke plaat jij hebt uitgekozen ja. en, uh, en waarom. Ja, dat is goed. Oh, ja. oh wat een heerlijk geluid. <laughs> Blijft een geweldig geluid. Komt -ie. Oh. Proost, troost jongen. <laughs> Op het nu, hè? <laughs> Op het nu. Uh, Marvin Gaye en uh, Timmy Tyrell. Soul. Soul, You're all I need to get by. Het plaatje, geloof ik. En um, ik vind dat om twee redenen een heel leuk plaatje. Ik heb het uh, samen met Eva van de Gucht gezongen... in een voorstelling van het Rood Theater. Sol heette die voorstelling ook. <laughs> Waar, uh, de, die voorstelling ging over uh, witte mensen... die in een clubhuis bij elkaar kwamen... En, uh, zich zwart sminkt om daar een soort Sol-band uh, uit te gaan hangen. Heel erg geestig. Was een fantastisch voorstel. Ik heb ik gezien. Ja, echt waar, Allemaal leuk. Ja. Ja, geschreven door Tom Kast. Nou ja, dat uh, is ook een garantie uh, voor succes. Die speelt nu trouwens in een hele mooie film. Matterhorn heet die film. Van Diederik Ebbingen. Moet iedereen ook gaan zien. Um, Ton Kast is uh, iemand die ik heel erg hoog op zit. Die voorstelling ja, was heel Diederik leuk. Diederik Ebbingen, gaat hij jouw uh, uh, rol overnemen? <laughs> Dat zou wel een heel goed idee zijn, maar nee. Oh, ja, die drie is eh, de van het vliegende pand. Ja, ja, geweldig groze. Maar en... we gaan verder met je verhaal, ja? Oh, ja. Nou ja, uh, uh, Ton Kast die voorstelling geschreven en uh, dit liedje kwam erin voor. En ik zong het samen met Evan van de Gucht. En dat is een ontzettend goede herinneringen, heb ik eraan. Pieter Kramer heeft het geregisseerd, weet je niet, van Theo en Thea. En van de 30 minuten met, uh, met Arjen Hederval. En later van Ja, zuster, Nee, zuster. Ja, zuster en heeft hij ook gedaan. Nou, ja, ook een hele leuke groze. En, um, en uh, bovendien, er is nog een, een tweede reden. Ik had, ik, ik, ik had een beetje een, een maffe creatieve moeder, die in de jaren zeventig een enorme Flowerpower-belevenis uh, uh, had. Die ging, uh, die ging scheiden van mijn vader en toen ging ze in Indiase jurken. Uh, we we woonden in een prachtig uh, grachtenhuis in Utrecht en uh, daar deed ze dan de gordijnen dicht. en ging ze samen met een vriendin in een soort Afghaanse jurk. Ging ze op deze muziek, ging ze dan dansen. En daar zat ik dan naar te kijken. En daar is het misgegaan. Eigenlijk ben ik daar acteur geworden, denk ik. Dat zo'n. Uh, ja, dat vond ik altijd heel leuk. Dat was een soort, uh, mijn moeder deed dan een soort optreden voor. Uh, mijn zusjes Ze hadden er dan ook te kijken. Die dansten dan soms een stukje mee. Dat, dat heb ik, weet je wat? Dus dat, die muziek, ik heb daar een hele goede herinneringen aan. Nou, zet je koptelefoon ja. op. Wij gaan genieten. Ja, leuk. Took one look at you, and it was plain to see you were my destiny. My baby. Martijn Fischer, die draaide hem uh, om vele uh, vele herinneringen. Maar vooral uh, dus uh, aan je moeder. Ja, mijn moedertje. God heb haar ziel. Ja? Ja, ja, ja, denk ik het wel. Al drie jaar, hè? Ja. Dat is een leuk mens, hoor. Een grappig vrouwtje, was het vrouwtje. Beetje een creatief gekje, maar ook okay. een hele lieve moeder. Heel ongestructureerd. Gelukkig had ik ook nog twee oudere zussen en een grote broer. Die heeft me eigenlijk... Uh, <laughs> zeg maar, ja. Uh, yeah. Die heeft ik, eigenlijk... Uh, yeah. Grootgebracht, een beetje. Maar wat je net al vertelde met die Afghaanse jurk, het acteren heb je dus een beetje van je moeder eh, georven. En eh, hoe jammer is het dat ze jou niet eh, ziet schitteren als hazes? Ja, nou, ze heeft me wel een heleboel andere dingen gezien. Dus dat, ik denk dat. Uh, ja, ik weet niet of, of haar dit per se heel veel had gezegd. Ja, tuurlijk. Maar, bijvoorbeeld, mijn vader leeft nog wel en die vindt het wel heel leuk. Ja, misschien had ze dat wel leuk gevonden. Ja. Ik denk het eigenlijk wel natuurlijk. Als je zo zoiets leuks doet, zoiets groots doet... dan vind je dat leuk, denk ik. Als haar. Ik kan me zo voorstellen, als mijn kinderen zulke dingen gaan doen... dat je daar ook trots op bent. Maar ja, ze was er toch wel aan toe om naar geen zijde te vertrekken. Echt waar? Ja, ze, was, uh, ze had allemaal thias gehad. Dus ze zat in een stoel en ze kon niet meer echt praten. En zo, dus ze kon alleen nog maar kopjes koffie met haar drinken. dat had ook wel kwaliteit, maar het was voor haar niet meer zo heel erg leuk... denk ik, het leven. Dus ja, het was goed dat ze ging ik heb er wel echt vrede mee. Ook. Ja, ja, ik kan met heel veel... Het gekke was... Ik had best wel... Ik bedoel... Ik, ik, ik kon ontzettend van moeder genieten... omdat het zo'n leuk gek mens was. Maar ze, ik bedoel, het als moeder was het natuurlijk ook best wel... een beetje een uh, gekke moeder. Dus je had er ook niet zo heel veel aan. En dat, ja, dan heb je dat, dat, de, in een bepaald stadium van je leven maak je, maak je je daar druk om. En op een goed moment laat je dat. En toen ze doodging... toen had ik eigenlijk alleen nog mijn goede herinneringen aan. Haar. Dat is heel gek. Maar waarom had je er zo weinig aan? Nou, omdat ze zelf heel erg zoekend was. en niet zo heel goed de richting kon aan, uh, uh, ja, aan. aan, aan zeg maar het leven van mijn kinderen. Dus... dus je bent eigenlijk niet opgevoed door je moeder? Veel nou, meer door je nou, ouder... ze was er wel. Het, het gekke is, ze had een soort. grenzeloos vertrouwen in, in, in mij. maar ook in mijn broer en zussen. De, broer en zussen. Dus in die zin was ze er wel. Maar ze was gewoon niet zo. heel... Ik bedoel, ze kookte niet zo vaak. En, nee, van, ja, het was een heel rommelig huis, waar ik uitkwam. Maar het, was, ja, het had ook wel zo heel erg een leuke kant aan maar... maar je vader dan? Mijn vader die is professor van de psychiatrie. Die heeft zich enorm... Die is nou, dat is nou wel een voorbeeld van iemand die eigenlijk heel ambitieus was. Is. Ah, nee, was. Want hij is nu wel echt, uh, nu wel echt heel erg gepensioneerd. Maar hij heeft, ja, hij heeft heel hard gewerkt in zijn leven. Heel veel, uh, heel veel ja, mensen geholpen. Dat is zo. Maar jij lijkt veel meer op je moeder. Ja, ik, ja, ik lijkt eigenlijk heel erg op mijn moeder. Heb je ook dat ongestructureerde? Nou, ik heb als een soort uh, tegenreactie juist... dat ik heel erg uh, ben van uh, een schoon huis en een opgeruimd huis. Want anders kan ik niet denken. Nee, dat wel, maar je nou. hebt niet... Uh, je denkt niet structureel na over je toekomst. Nee. Weet je, wel? je bent wel echt uh, van, nou, doe dit en dan ja. kijk ik wel weer. Ja. Nee, dat is waar, ja. In die, in die zin uh, ja, denk ik dat ik dat wel van mijn moeder heb. Ja. Mijn vader was in ieder geval een vooruitkijker. <laughs> mijn moeder kon bijvoorbeeld ook... weet je wel, die, die, die, die, die, die kocht, als ze er zin in had, kocht ze leuke dingen... En dat, dat heb ik ook. Ik ben verschrikkelijk met... Uh, met... Auto's. Auto's. <laughs> ja, nee, echt <gewoon. laughs> maar. Uh, uh, maar je zei ook van, nou, het, het was uh, de tijd voor je moeder om te gaan hemelen. Ja. Um, dan toch even terug naar Hazes. Jij zegt van, ja, die man is te vroeg gestorven. Maar misschien is hij ook wel op tijd gestorven. Ja, nou, in die zin, ik denk, kijk... Ik denk dat het voor hem uh, het leven misschien niet zo leuk meer zou zijn geweest... wanneer hij niet meer had kunnen zingen. En dat, dat zat hem natuurlijk wel aan te komen. Maar ja, hij laat wel een heel mooi gezin achter, bijvoorbeeld. Ja, dat, dat is toch wel heel erg jammer. Ik bedoel, voor hen met name. En ik denk eigenlijk voor hem maar, ook. Maar, uh, dat, dat klopt. Maar ja, uh, een, een ander voorbeeld is natuurlijk Herman Brood. Die wist ja. van, nou, ik kan niet meer zijn ja. degene die ik wil zijn. Nee. Dus die heeft het zelf ja. moeten doen. Ja. Uh, was het bij Hazes misschien ook niet zo afgelopen. Je, je ziet het zo duidelijk in de voorstelling. De zanger wordt doof. Ja. Zo pijnlijk? Ja, heel pijnlijk. Ja, heel pijnlijk. Want je, ik bedoel, ik, nou ja, in diezelfde zoektocht op YouTube... zie je natuurlijk ook Hazes bij Barend en Verdorp... Uh, hm. uh, Nederland, oh Nederland, je bent mijn kampioen zingen. Dat was in de soundcheck, dat heeft Rachel mij verteld... Was dat een heel, zong je dat heel goed... Maar ook door de spanning van het moment. En omdat hij dus inderdaad niet meer goed hoorde... ging zijn stem omhoog en zong hij eigenlijk gewoon... Ja, consequent een paar tonen te hoog. En, en ja, dat is zo rottig om te zien. Dat is zo pijnlijk om te zien. Eigenlijk zo'n goede zanger. En want die strot zat er nog wel. Dat is zo gek. Dat is zo gek niet meer. Dat, dat, weet je wel Dat die oren niet meer willen... maar die strot eigenlijk nog zo mooi is... Maar ja, dat je het toch niet meer voor elkaar krijgt. Ja, heel pijnlijk. En wat je zegt, uh, voor hem is het misschien op tijd geweest, maar hij laat wel een mooi gezin achter. Ja. Uh, hoe kijken zijn kinderen, Roxanne en Dre, uh, naar jou als ze jou zien? Ja, ik, ik, ik, ik, ik weet niet, ik denk dat dat wel een soort van verwarrend voor ze Ik heb dat rond de première ook wel een beetje meegemaakt met ze. Uh, ja, Rox is daar iets uh, introverter in. Die is wat iets, iets te En die heeft, ja, daar voel je gewoon heel erg dat die behoefte heeft van een vader. En. Uh, en uh, dat zegt hij ook wel hardop. In, in, uh, maar ja. zegt hij ook dat jij dat dan moet zijn? Nee, maar het is natuurlijk wel een soort van confronterend voor omdat ik zo op hem lijk. En, uh, ik bedoel, nou, hij zegt niet dat ik er moet zijn, maar hij... Maar wat ja. doe jij daarmee? Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik kan er niet zoveel mee doen, want ik ben natuurlijk zijn vader niet. Ik zou, weet je wel, ik bedoel, ik, ik vind hem ontzettend leuk jong. Dus ik zou best wel vaderachtige dingen met hem willen, weet ik veel, een keer vissen of zo. Maar ja, dat, nee, maar weet je, dat, dat, dat neemt niet de plaats van zijn vader in. Dat kan gewoon niet. Maar nou, ik draag hem een enorm warm hart toe. En eigenlijk, ik moet zeggen, ik, ik vind de hele familie Hazen... zijn ongelooflijk supporters geweest, ook ze. Rachel heeft me een boek opgestuurd... en ik kreeg allemaal dvd's om, om te kunnen studeren en zo. En, dus ja, ze hebben de hele tijd enorm ook hun vertrouwen in me uitgesproken. Nou ja, dat heb je nodig. Ja, je hebt gewoon het fiat nodig, want het, ja, het is... Je kan wel Hazes spelen, maar je kan nooit een vader acteren. Nee, nee. Dat geldt voor de fans en dat geldt natuurlijk in, uh, in het kwadraat voor uh, zijn gezin. Wat moeten wij van hazes leren? Mm, nou ja, hoe je het wel moet doen in het leven. En vooral ook hoe je het niet moet doen in het leven. Ik bedoel, je, je moet inderdaad uh, het leven vieren. En um, nou, hij was volgens mij ook wel iemand die de consequenties nam. Volgens mij uh, had hij er zelf redelijk... Uh, hij zegt er best wel een soort. Ja, ik, ik, ik heb hem natuurlijk nooit ontmoet en dat vind ik eigenlijk wel zo jammer. Ik had hem best wel graag. Uh, uh, ja, mee een keer echt willen zien. Echt maar goed, ik ben wel. Uh, hij, hij leek mij iemand, laat ik het dan zo zeggen. Hij leek mij iemand die ook de consequenties wil aanvaarden. Van, van hoe die, hoe die leefde. Dat, dat, vind ik, dat vind ik wel een ongelooflijk mooie eigenschap van iemand. Dat is, dat is, dat is toch. Hij aanvaarde het leven zoals het kwam en zoals het was. Dat is geweldig, vind ik. En je moet het leven vieren. Nou, ja. het is, uh, dit programma is bijna alweer voorbij. Nou, dat is toch eigenlijk heel fijn. Uh, gaan wij het leven dan nog vieren hier in het College Hotel aan de bar? Lijkt me al een goede. Echt waar? Ja, Mag je denk... dat van Joop? Nou, ik heb morgen de, is de première van Hader Wierminus. Dat, uh, dat is de, de actrice die uh, samen met, uh, met Chantal Jansen de, de rol van, Chantal, uh, of, uh, van uh, Rachel uh, speelt. En, um, dus ik moet morgen fris en fit zijn. Dus ik ga daar nog één drinken met je. Zullen we dat afspreken? Of vind je dat niet genoeg? Nee, ja, bedoel jij, uh, uh, jij weet als geen ander wat, uh, wat Hazes deed. Als hij zei, we gaan nog één drinken. Ja, nee, maar dan ben ik wel toch iets gedisciplineerder, denk ik. Echt waar? Ja. Nou ja, ik ben geen drinker, eigenlijk, eerlijk gezegd. Nou, zo zie je er ook helemaal <lacht> <onderuit. lacht> aan. Je bent wel een genieter. Ja. Dus we kunnen alleszins vanavond nog genieten. Laten we er in ieder geval voor gaan. En morgenavond kunnen we dus allemaal uh, genieten van Hadewieg? Morgenmiddag heeft ze de, de première, ja. Wordt word, word het nog spannend? Nou, is, kijk, uh, ze heeft hem, denk ik, nu 15 keer gespeeld... of zo de voorstelling, en ze kan het hartstikke goed. Dus in die zin uh, zie ik er helemaal niet tegenop. En uh, het is voor haar natuurlijk wel spannend dat iedereen komt. De pers komt, en al de vriendjes en vriendinnetjes. De man komt, En, ja. en gelukkig het publiek. Juist. Nou, uh, mag ik jou onwaarschijnlijk bedenken? bedanken... Echt uh, bedankt voor de voorstelling ja, en uh, bedankt voor het mooie gesprek. En ja, mensen, ik kan alleen maar zeggen: ga erheen, ga erheen, allemaal naar uh, Zij gelooft in mij. Want het is echt uh, een mooie voorstelling, een mooi eerbetoon aan André Hazes en vooral door jou, Martijn. Fiesje, dankjewel. Dankjewel.